Capture on a picture, slow motion action. I just follow. Keep your camera on. Oh oh, oh, oh. and loneliness. Capture on a picture, slow motion action. I just follow. Keep your camera on. Watch your script every day. Keep your camera. on We'll check soon you'll be gone Sunrise storm and a rainbow soon we'll be home Having a smoke on Broadway Just like I expected Shiny bright lots of screen I'd say What's the cost of living out of by a guy telling me Yeah we got so much to see I'll be back someday Now I'm already heading for the next scene Should I just follow? Keep your camera on. Clean the screen every day. Keep your camera on. Is het volgende uur op Eurostar Radio? Ja, oké, okay, nou, straatjes zijn we weer. Dit is uh, DJ Jaap. En het is nu uh, zondagavond 9 september 2010 en het is uh, net 10 uur geweest, dus uh, live vanuit Den Haag. Ja, ja. Ja, jongens. We gaan lekker uh, de gaan. Nou, we proberen wat, uh, ja, ik zou eigenlijk wat uh, nieuwere memma's draaien, dus ik bedoel ik geen uh, top 40 muziek of uh, weet ik veel wat. Nieuwe liedjes uh, onder licenties of Licentie van Creative Commons van Jamendo, Jamendo. Hey, hey, daar gaat wat fout, <laughs> wacht daarvoor.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 Ja, dat was uh, Victoria Café met uh, Busy Eyes. Oké, okay. en uh, we gaan de uh, volgende liedje draaien van de groep Lul met uh, One Week Time. Something new Just close your eyes And make the best happen Monday You wake up close to your man Seems like it's here to stay And you don't Think about The fight you had yesterday Close your eyes and make the best happen. Tuesday is going another girl. You're completely losing your mind. Wednesday, things will never be the same anymore. You may regret how you're said and done. Anymore. You've taken this love for granted. You've taken this love for granted. You've taken this love for granted. Thursday is such a wonderful day. You've come up with a night day, but you don't realize Are you made away. The Same anymore. You may regret how you said and done. Things will never be the same anymore. You're the only one to blame. You're the only one to blame. You're the only one to blame. The only one. You're the only one to blame. You're the only one to blame. You're the only one, the only one to blame. Zoals uh, de band Lul met uh, One Week Time is komen uit uh, Frankrijk. Goed, ja, het is uh, zondagavond 9 september en uh, ik ben DJ Jaap en uh, we gaan vanavond uh, gezellig uh, <laughs> lekker een beetje Owlhoeren of wat dan ook. Ja, ik heb geen chat op uh, deze webpagina. Dat wilde ik in eerste instantie niet, maar achteraf heb ik er toch wel een beetje spijt van. Dus ik denk dat er binnenkort, uh, hoogstwaarschijnlijk, toch gaat gebeuren. Wat, uh, gisteren geprobeerd uh, met Skype. Oké, okay, uh, ik ben natuurlijk uh, met mijn nieuwe. We zijn natuurlijk uh, veranderd van naam van Halloween Radio naar Eurostar Radio. En uh, ja, wat. Uh, <coughs> Het skypen, dat, uh, ja, we, we gaan we toch wel eens een keer doen hoor, Skypen. live in de uitzending. En, uh, maar ik vind het toch wel handig als er een chat op zit, weet je. Want uh, ja, dat is toch wel, wel makkelijk eigenlijk toch wel handig. Alleen wil ik hem uh, wel bevaardigd hebben. Niet met een wachtwoord ofzo, maar dat, dat uh, uh, gassen die, uh, die eventueel de sfeer verzieken, eruit kan knikkeren, dus, zeg maar, weet je. Dus uh, het moet natuurlijk gezellig blijven. Maar goed, uh, we zitten hier lekker uh, in de studio. Uh, prachtig weer gehad. En net als gisteren. Oh jongens, jongens, jongens. Dat was echt zomer. Ja. Dat op 1 september, jongens. Mooie na zomer. Ik hoop dat uh, het snel weer uh, voorjaar wordt. 2013. En uh, hoop ik uh, dat uh, we. Ja, eigenlijk achteraf gezien, het begon, zomaar begon niet zo heel erg fraai, eh, moet ik zeggen. Maar eh, ja, tot nu toe eh, hebben we toch de, de, ja, de laatste tijd toch wel best wel veel mee weer gehad. Dus, ik, eh, dus eigenlijk mogen we niet echt klagen. Ja, juli was wat minder. Uh, juni, ja, juli ja, dus een weekje tussendoor of zo. Maar augustus is best meegevallen. En de afgelopen week was ook fantastisch. Ja, de mensen die, die het een verhaal hebben gehad de afgelopen week. Die hebben echt gebocht, moet ik zeggen hoor. Maar goed, de volgende week... Uh, wongstag, of aanstaande woensdag eigenlijk al. Uh, verkiezingen jongens, verkiezingen. jongen, jongen, waar gaat het over? Verkiezingen. Er zijn zoveel debatten. Hè? Daar wil ik ook eens even over hebben. Die, die, die debatten. Vroeger had je een paar debatten en was het, weet je. En eh... Uh, maar tegenwoordig proberen ze steeds meer op de Amerikaanse manier. En ik, ik, uh, ja, ik vind het allemaal prima wat ze dat in Amerika doen. Maar het werkt niet jongens. Er zijn zoveel mensen die nog twijfelen. Ze weten gewoon niet meer uh, op wie ze moeten stemmen. Ze zien de bomen door het bos niet meer. We hebben ook veel te veel politieke partijen hier in Nederland. Veel te veel. Uh, kies de rempel van 5%. Dat zou mooi wezen. En... Uh, nou, misschien uh, vijf of zes partijen over en die moeten het dan maar lekker uitzoeken. Want Nederland is veel te klein voor zoveel. Nee, ik vind. Uh... Ja, die achtergrondgeluiden irriteren. Ik weet niet of jullie het horen, maar goed, de microfoon staat niet. Uh... Ja, ik, ik, zit niet, uh... ik zit hier met een gewone microfoon. Dus niet met een uh, condensatormicrofoon, want die is zo overgevoelig. Dan hoor je alles om je heen. Ik zit hier gewoon met een uh, normale microfoon te werken. Wel een professionele, maar een dynamische microfoon. Dan moet je echt uh, met je mond daar bovenop zitten. Dan hoor je tenminste geen bijgeluiden. Het klinkt wat minder mooi dan met een condensator. Helemaal mee eens. Maar ik ben hem kwijtgeraakt. Ik had mijn condensator gevonden uh, een paar weken terug. In een mooi koffertje. Daar zat hij ingepakt. En ik... Uh, ik ben hem twee keer kwijt. Toen vond ik hem terug. En de achtergrondmuziek was ineens afgelopen. <laughs> ik vond hem terug en ineens is hij weer weg. Ik denk, jongens, hoe ken dat nou joh? Of iemand moet hem gejat hebben. Dat lijkt me stug. Of, uh, of ja, ik weet het anders dat ook niet meer hoor. Maar goed, we gaan lekker muziekje draaien. Genoeg gepraat. We gaan lekker een muziekje opzoeken. Niet zo'n heel druk liedje. Ik wil het vanavond een klein beetje rustig aan doen. En uh, ja, misschien uh, hebben we hier nog wel wat, uh, wat uh, muziek waarvan je zegt, ja dat klinkt, hey wacht eens even, dit is leuk, dit is leuk. We hebben hier een eentje uit Italië, een, een, uh, ja, ik weet niet of jullie Paolo Conte kennen, dat is uh, ook een Italiaanse zanger. En dan dus, uh, praat ik over eind jaren 80 tot begin jaren 90. Paolo Conte. Met Maakse. Weet je wel, Maakse. En uh, die gozer, die, uh, ja, die man die was toen nog niet zo heel piepjong meer, maar... En uh, nou ontdekte ik een liedje op Jamendo. Uh, een uh, Mario Salis. En uh, dat nou in dezelfde trend, ook zo'n stem Enfin, je hoort het zelf al. Jezus Mario Salas met uh, Barbara Saimi Amore Mio. Uh. Bicicletta a Central Park Sulle strade di New York City La stella di John Lennon Disegnata sui marciapiedi È nuda che sei più bella È nuda che ti voglio, stella Arrampicarmi sulle tue vene come un cavallo senza briglia da Firenze a Bologna gli appennini sono la culla del rinascimento di tutti i sensi erotici venti quando apri la tua bocca scintillano le tue labbra Tutto il resto non conta nulla Tutto il resto è un fuoco di paglia Abbracciami amore mio Fammi volare, sono tuo Insieme siamo il cielo del grano Venere, Giove, Parigi, Milano Non abbiamo bisogno di nessuno Per far partire il nostro treno, né Viagra né di tanto meno, sono due diamanti, il tuo culo, il tuo bel seno. Michelangelo a 90 anni ha scolpito capolavori, Pablo Picasso cubista ha fatto miracoli con i colori, Prever ha scritto poesie, dopo anni di gavetta, Beethoven era pure sordo, ma ha tracciato una nuova rotta, abbracciami amore mio, fammi volare, sono tuo, insieme siamo il cielo del grano,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 Abracciami, amore mio Fammi volare, sono tuo Insieme siamo il cielo del grano Venere, Giove, Parigi, Milano Mattusalemni, di ipocriti bastardi Chiudono porte a chi è avanti negli anni Ma il vino è buono solo quando nelle botti Ci resta tempo Troppo giovane, non ha gusti. Tua carezza mi bambina, che per me sei primavera. E del tempo che passa, chi se ne frega. L'amore non ha età e il sesso è puro quando si ama. Abbracciami, amore mio. Fammi volare, sono tuo.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 ma anche il corpo vuole la sua parte migliore e spesso nel connubio impera la tua luce nella sera quando le viscere della terra hanno sete, guardano il sole la nostra pianta cresce splendente se sappiamo dargli la sua voce Abracciami, amore mio. How do I know you're the person you said that you were? Dat was uh, Spetel Anti. Met uh, It's Not Love. Dus uh, luisteraartjes. Eurostar Radio, het station voor jou. Ja, oké. Okay. Goed, dat was. Uh, It's Not Love van Spetel Anti. En, en of hoe ik het moet uitspreken, ik weet niet veel. <laughs> Zo wel goed wezen. Maar goed, uh, dat was uh, weer. Uh, ik liet je daarvoor horen. Mario Sales. Ja, de titel even van. Ben ons grote abracadabra. Ja, hoe heet die vent ook weer? Hij lijkt een beetje. Zijn stem althans. En zijn stijl van muziek is fantastisch. Ik ga daar straks nog een paar liedjes van draaien. Mario Sales. Hij, la, hij lijkt zoveel op. Uh, op hoe heet hij ook weer? Ja, uh, Paolo Conte. ja, Prachtig man. Prachtig. Paolo Conte man. Zijn wereld. Uh, hij, hey, ik zie hier en hij is uh, een paar dingen. Hé, uh, hey, dat doet hij. Oh, hey. <laughs> wat is dit jongens? Wat is dit? Oh jee. Wat is dit nou? Je? Hey. Oké. Okay. Ah. Oké. Okay. Eh, uh, kan. Ik. Ook oh, niks aan doen als ik praat dan word ik gescrash op de achtergrond. Wat is vreemd. Hé, ah. hey, wat is dat? Wat hoor ik op de achtergrond? Oh, ik moet nodig naar de dokter, denk ik. Ik weet het niet. Hoor. Maar geloof dat ik een sample heb ingeslikt. Oh. oh. Oh, oh, oh. Elke keer. Als ik wat zeg. Jezus, mina. Oh, oh jee. Oh, hè, hè. Nou jongens, zal ik wel even op Q drukken? Dan begint hij aan het begin. Zoals het moet: de Jim Russell Band. Met Sweet Dreams. Ja? Hé. Hey. Dat is vreemd. It's the It's a fading light That guides you down that road Sweet tongue, sugar and spice Uh, Victoria Café. Met uh, Aurora. Aurora. Ja, in het begin hoorde je dan uh, <laughs> Churchill. The Monstrous. <laughs> Monstrous. Factory. Victory, ja, ja. Oké. Victoria Café met Aurora. En uh, oké, okay, we gaan. Uh, ...tot 12 uur uitzending. Dat uh, Eurostar Radio. Het is weekend op je radio. Weekend Radio. Oké, okay, het is nog steeds weekend hè. Ja, ze zeggen vrijdag en zaterdag is weekend... ...en zondag is begin van de week. En anders zeggen we, maandag is het begin van de week. Maar maakt me allemaal geen fuck uit voor mij. Nee, ik ben zaterdag en zondag vrij. En dan is bij mij gewoon weekend ook op zondag. Dus maandag is wat mij betreft gewoon de eerste dag... Van de week. Maar goed, dat moet iedereen dat kan voor zichzelf weten. We gaan wel lekker uh, muziekje draaien. Ja, oké. Okay, nou, uh, we gaan dus. Uh, ik zal even uh, wat vertellen. Uh, uh, Zaterdag zenden we van uh, 10 tot 12 uur uit. En zondags ook van 10 tot 12 uur. En zo nu en dan zenden we door de week ook nog eens een keer uit. Maar dan zorgt dat dan ruim van tevoren via de Twitter bekendmaken. Dus de Twitter van uh, Eurostar, radio. Dus, uh, uh, Euro -star, nee, Eurostar Radio. Dus Eurostar streepje radio. Dus Eurostar streepje radio. En dan uh, via ons vanzelf op Twitter. Of je moet even googlen weet je. Nou ik zit een beetje het zo weer te zoeken. En uh, ja, jongens. We uh, zoeken het allemaal wel we lekker uit, allemaal hier, ook. Eh, uh, ja. En eh, uh, oké. Okay. Nou, jongens. Het is nog steeds zomer, hè. Dus uh, goed, we gaan de Drunk Souls met uh, Pain of Life draaien en uh, saartjes. Zou zeggen. Tot zo. Ja, ja. Het is zomer op je radio. Je luistert naar Eurostar Radio. Uh, Evisa Salinas featuring DJ Hayes met Belit Summer Belmix version. Was dat? Belmix versie? Ja, ja. Er is dus een belletje doorheen. He. Ja, ik, ik denk meteen aan, aan de telefoon, weet je. Goed, uh, ja. het is nu uh, bijna kwart voor het elf. Het is uh, zondagavond. 9 september 2012 Je ja, luistert naar Eurostar Radio En ik ben DJ Jaap Oké, okay, live vanuit Den Haag En we gaan weer door Met uh, het volgende nummer En dat is uh, Atomic Cat Met Oriental Trends En ja, jullie hebben daar misschien niks van gemerkt. Maar uh, ik heb uh, twee liedjes door elkaar ingemixt. Althans, achter elkaar heen dan. Ook van Atomic Cat, maar dan met uh, nummer Evolation. Oké. Okay. Stem af op Eurostar Radio. Kijk op www.eurostarradio.nl Zo, en uh, goed, uh, mensen, het is... Uh, Zes minuten voor elf. En we gaan gewoon eh, gezellig door. En ik denk dat ik het laatste uurtje, tot twaalf uur, een beetje van alles gaat mixen. Ik Ga eens kijken wat ik op het player ken. Ja, ik heb hier een player eh, op het systeem staan. Het schijnt ook. Ja, ja, ja, ja. Ik ga eerst even alles eruit gooien wat erin zit. Dan ga ik proberen om een mooie mix te maken van alles. Het wordt wel allemaal house en trance muziek. Of trance is het eigenlijk meer. En uh, het is allemaal van de band. Of van de band. Van Atomic Cat. Ja, kan je niet echt een band noemen, hè, die house muziek. Maar goed. En dan ga ik gaan kijken hoe het werkt gewoon. We. Ik ben hartstikke benieuwd uh, hoe dat gaat. Want daar kan ik ook automatisch uh, mixen. Dat gaan we gewoon uitproberen. Hè? Dat gaan we gaan uitproberen. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Ja. Nou, wat is dit nou jongens? Nexus hebben we ook nog een keer hier. Ik ga allemaal door elkaar heuselen uh, En eens kijken wat uh, de computer er zelf van maakt, hè? Het systeem. Uh, wat ik hier heb, kan ook automatisch mixen. Ik ben benieuwd hoe dat werkt. Er staat erop dat hij dat kan. Dus nou, ik ben benieuwd. Dan gaan we dat laatste uurtje dat even doen. <coughs> en uh, ja, misschien hoor je me straks nog even, even praten, weet je. Ja. Oké. Okay. Nou, dus, ik ben benieuwd hoor. Ja, ik ben benieuwd. Ik weet niet hoe lang die zijn, maar sommige zijn heel lang, andere weer niet. En uh, ik ben heel erg benieuwd. Moet ik eens even kijken hoor. Ga ik het wel op. Uh, ja, op acht seconden. Uh, ja. Het is uh, jammer dat we geen webcam hebben. Uh, ja, we hebben wel een webcam, maar. Uh, type smart. Type smart, hè. Even kijken. Er staat AutoMix. We gaan eens dus even kijken wat hij doet zo, hè. Dus, uh, ja. We gaan het gewoon, uh, gewoon <coughs> Gaan proberen. Ja, mensen. We maken er een leuke, leuke uitzending van. Eh, uh, ga je wat van een er doorheen. Dat is maar één liedje. Visjes. Ik hoop niet dat het, uh, Geen uren gaat duren. En eh... Uh, we hebben dus uh, Atomic Cat, Nexus en C.J. Rogers. En C.J. Rogers is een Nederlandse DJ. Hartstikke leuk. Horen we daar ook eens een keer wat van? Dus uh, we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nummers. Te weten, ten les Alarms de la Lune. Six uh, Fly With Me. Fly With Me. Nexus Paradise. Sound of Regrets, Transgenic, Vision and Transdelirium. En dat gaan we straks allemaal draaien na 11 uur. En we kijken, ik weet niet hoe lang het allemaal duurt, maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 liedjes. Nou, misschien kan ik er nog eentje bij plakken. Maar het moet wel een beetje in de, in de in passen natuurlijk, hè. Dus, uh, oké. Okay. Uh, ja, die hadden we gewoon nog niet, hè? Uh, ja. Of, eh... Uh, Zo, dat wil kwijt. We hebben er ook nog bij acht liedjes. En dan moet het gewoon lukken. Beste mensen, oké. Okay. Goed, uh, we gaan nog eventjes een klein liedje draaien. Nog, De uh, The Green Walls, met uh, Flying on a Cloud. No ideology, it's nothing we can see, it's something that you call destiny. It's modest in its whole, an excuse for failures, it keeps you from going any farther. It's like fairy tale, it's like some poetry, it's the way to get free. Life Volgende uur op Eurostar Radio. Weer aan het einde gekomen. Het is twaalf uh, uur geweest. En uh, ja, we gaan uh, volgende week uh, tussen tien en twaalf op zaterdag, en dat geldt ook voor zondag, tussen tien en twaalf uur uitzending op, uh, op Eurostar Radio. Ja, mijn microfoon staat ietsje te hard. Ja, dat moet we even in de gaten houden. Eens kijken of ik. Uh, ik heb een limiter hier. Uh, hier liggen. En uh, ik denk dat ik deze keer ga aansluiten op... Uh, kijk, de muziek is uh, goed, uh, goed afgestemd, uh, maar de microfoon is apart. Dan moet ik eens kijken of ik daar iets aan kan doen. Want uh, ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat uh, de stem uh, overmodelleert. Ja, ik ben nog steeds op zoek uh, naar mijn uh, studio microfoon professionele uh, condensator microfoon. Ik zit nu met een dynamische microfoon. Ook wel een professionele. Maar ja, die andere is wat gevoeliger. Maar ja, als ik de volume knop wat zachter draai. En ik hou hem dicht bij mijn mond. hoor je ook de omgevinggeluiden niet. De blaffende honden ofzo, weet je? De honden bij mij thuis. En, uh, maar mijn stem klinkt dan wel wat voller. Wat mooier. Dus uh, ja, ik, ik hoop dat mijn... Mijn uh, stem de muziek overheerst nu. Het is de hoogste tijd. Uh, uh, beste mensen. We gaan afsluiten. Ik zou zeggen. Uh, tot een, een volgende keer. Eurostar Radio. Het station voor jou.